Goedenavond, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NWS op 3. Laat niet de Belastingdienst de ouders van de toeslagenaffaire compenseren. Dat is de oproep van sommige Tweede Kamerleden. De compensatie komt maar niet op gang en dus wil bijvoorbeeld de SP het anders doen. Organiseer in het land uh, huursporthallen af of ga naar wijkcentra. En organiseer dan dat je de mensen die daar getroffen zijn... met de Belastingdienst, die weet dat in de systemen, dat ze kunnen komen. Maak die afspraak en je weet binnen een dag... Ben je er doorheen. De Belastingdienst krijgt meer klachten, maar handelt er juist minder af, blijkt uit een vandaag verschenen onderzoek. De staatssecretaris voelt niet zoveel voor deze oplossing, maar wil wel gaan kijken naar een andere werkwijze. Morgen debatteert ze erover met de Kamer. Het dimensionaire kabinet heeft nog zes maanden om vijf IS-vrouwen op te halen uit Syrië. Het heeft de rechtbank bepaald. Als dat niet lukt, wordt de zaak tegen de vrouwen waarschijnlijk gestopt... De vrouwen zitten in een gevangenenkamp en willen de zaak bijwonen. Maar het kabinet wil liever geen IS'ers ophalen omdat ze het te gevaarlijk vinden. De Nobelprijs voor Economie heeft een Nederlands tintje. Guido Imbuns, geboren in Nederland, is een van de drie winnaars. De wetenschapper zag de prijs zelf niet helemaal aankomen. Ja, dat was een grote verrassing, zeker dit, dit jaar. Ik dacht, de meeste winnaars zijn een stuk ouder dan ik. Dus ik had zeker niet verwacht dat, dat ik dit jaar zou winnen. Immers krijgt de prijs met zijn collega. Ze onderzochten wat de gevolgen van bijvoorbeeld wetten op de economie zijn. En over drie kwartier staat Oranje tegen Gibraltar op het veld in de Kuip. De vorige keer tegen Gibraltar, eerder dit jaar, werd het 7-0. Maar het is nog niet heel makkelijk om weer zoveel punten te scoren, zegt Jorgino Wijnaldum. Ja, je weet natuurlijk wel wat je kan verwachten. Heel veel spelers achter de bal voor hun eigen 16, Waardoor het moeilijker wordt om de ruimtes te vinden. Maar... Uh... Ja, ik denk als je snel scoort en als je de bal snel laat gaan... dat je toch wel openingen gaat vinden. Mijn Meneldom is er vanavond weer bijna een schorsing. Heb ik het weer nog? Vanavond is het zo goed als overal droog. Vannacht komt de regen weer over. Het koelt af naar 7 tot 11 graden. Morgen begint ook nog nat, maar smiddags is het weer droog... met af en toe zon. Het is dan 14 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is in de Hart van de ANWB. Op de A9 Alkmaar richting Diemen bij Knoop het Holen... rijdt het langzaam over 5 kilometer. De rechterrijstrook is dicht.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 Is de zomer van FM met nu de herhaling van Alternative FM.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 Want deze single die komt ook op het spellijstje van de NPO Radio 2 te staan. Ik meen dat het bij Jazz en Soul is. Rona Rode met de opvolger van You heet Right Besides You. Vorige week heeft ze het een en ander verteld over die single. En datzelfde geldt ook voor Joelle Charan met Blue Moon Bird.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 Ik dacht ik ben thuis, ik savage Dat uh, is wat je wil, want ik zie je never fuck up met the average yeah. Ik heb jou for real, schat het maar niet uit wat de prijs is Zolang je blijft doen wat ik nice vind Damn you, I choose price it Air so fat like Kylie. Ooh yeah Touch me, tease me Geef het aan mijn eyes en easy Oeh, This a vibe, mix my chin and the drink and drive. Fuck, zeg my neck nek op de freeway. 120 op de dash, ga ik rijs, hey. Want de A4 is a motion. Yeah, ik maar de cruise controlin'. Yeah. Work it out. Bro, tease me. Maar ik moet letten op mijn A4. teasing me. Feet.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 What's it down when you work it out? Link up on you. Work it out. out. Work you, it out. Oh, you when you work it out. Girl, I like it when you work it out. it down when you work, it work out. Link up on you. Oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah. Teasing me, yeah. I think nothing on my eye Me, yeah, you. Me, yeah, My way up the highway. Be happy, be happy. Be happy. Guy hopped me in the liefde, but I hope that you belt. Kahoot 100 met you, want you weten that you have on my tilt. Yeah. Open level, my spieler, he spelled. Spel. Cause you're doing it, and doing it, and doing it well, yeah. Call me when you're lonely, pull up with your homie. Bet you do need long, go snap. Drive, fiber, park a hotel. I'll sit in your life. Out. girl, I like it when you work it out. Was it that when you working work out?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 Dat klopt, ja, zeker. Ja. En als ik het over die man met die jamsketen heb, dan heb ik het over muziekliefhebber David Molenberg. Want dat is degene die, die, die erover gaat. Ja, dat klopt, ja, ja. ja. Dat is inderdaad een groot liefhebber. Ja, uh, hoe, hoe groot is zijn liefde voor Moos? Oeh, nou, uh, als ik uh, zijn woorden mag geloven, dan is dat best wel groot. Ja. Ik, weet, ik weet niet uh, hoe vaak hij ons daadwerkelijk luistert, maar... Uh, uh, zou, sowieso op de streamingsdiensten, denk ik.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 Dat uh, lijkt me een duidelijk verhaal. Hier is Moos met hun nieuwe single en het nummer 1, Touch You. The disco light shines green Brighter than the last time, baby ik kan zien je smiling, cause baby your dance moves Won't let me down, you don't seem to even notice Your friends are come by the wind Maybe you don't care about it Cause the night only needs you And you only need the night Feel your body zij ook deze kant op gaat komen. Wanneer, dat weten we niet precies... ...maar de bedoeling is ergens in september... ...of december, september <laughs> hebben we net gehad... ...dan komt zij hier waarschijnlijk spelen. Deze Sophie Jenna en wellicht is er dan ook nog wel wat bekend... ...over de EP die aanstaan is. Hetzelfde geldt ook van Most. dat is al een beetje toevertrouwd... ...dat er EP onderweg is. Touch You heet de, de single...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 space, well I've got space Got more freedom than you will ever need to hear the things I have to say. Maybe you will see the way it could have been.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 Twee keer bij ons geweest: deze Colin Hoeven. En het uh, nummer wat hij uh, vorige week heeft uitgebracht, dat uh, nummer dat heet I've Got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 Goedenavond, Jaap. Ja, uh, het is uh, nou iets meer dan twee weken geleden... dat uh, voor het laatste ergens... maar dat was nog zelfs in zelfs levende lijven. Ja, ja. Was... Dat, je, dat is ook nog in de uitzending geweest, toch? Uh, ja, ja, ja, ik heb nog uh, een gesprek uh, samen met jou... en met, uh, met Noa Jester uh, opgenomen. Ja. Dat hebben we nog uitgezonden. Dus, uh, Geweldig. Ja, ja, ja uh, dat uh, ging over de koperen corona...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 Ja. En natuurlijk, uh, achteraf... zaten zat de kletsen met een biertje. Dat was ook wel heel leuk. Ja, ja logisch. Ja, daar was ik zelf getuige van. Maar dat, dat, dat, de afsluiting... was denk ik nog wel het, het meest mooie. Eigenlijk was een dag. Dat... Ja, dat was heel leuk. Ja. Ja, ja, maar goed, er was ook wel veel bij te praten... dacht ik zo. Maar dat, dat, dat, daar zijn de luisteraars niet... Ja, ja. die zijn daar niet helemaal in geïnteresseerd. Met wat wij nou bespraken bij de Wolfhound. de vismarkt. Maar goed...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 Ja, uh, voordat we het uh, hebben, gaan, uh, gaan hebben over die song die jij morgen gaat uitbrengen, uh, ja. eerst nog even een tal van de andere zaken. Want uh, jouw naam duikt, uh, is opgedoken bij het uh, hele machtige project van Denny van Tiggelen La Belle Époque. Ja. Hoe is dat eigenlijk gegaan? Ja, dat is een goede vraag. Ja. Uh,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 De, het nummer? Dat uh, stretch along de na... Uh, what, yes, wat is het? Precies, ja, precies, ja. Danny wilde een beetje soort Glen Campbell-achtige uh, hoek schrijven. En dat is dus dat gitaarintrootje. Mm -hmm. En toen heb ik vervolgens de tekst en zangmelodie erbij geschreven. En de, de piano ingespeeld. En uh, toen was het eigenlijk... Uh, ja, dat, dat schreef zichzelf bijna. En het was wel Danny's uh, nummer grotendeels. En ik heb dat tussenstukje nog aangeleverd toen, mm -hmm. toen, uh,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 Ja, ja, dat, uh, ja ook, uh, je, je noemde het uh, noem je geloof ik ook, hè? Dat, uh, ja, ja, ja. ja. Uh, dat, dat zijn niet uh, de minste namen in dat, dat opzicht, dus dat je daar uh, ook op uh, bij staat. Uh, nee, geweldig, ja. Ja, uh, want ja, uh, het, is, uh, het is natuurlijk wel een, een, een verhaal, dat, dat label epok Ja, toch, dat is best wel cool. Hè? Eigenlijk uh, heeft hij een soort dwarsdoorsnede uh, gemaakt van het Nederlandse. Mm -hmm. uh, in die scene en op uh, paard gezet.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 Nou, voor mij is het eigenlijk ook een beetje een droom die uitkomt omdat Anne Soldaat een solo op mijn plaats speelt, Oh. op mijn liedje. Ja. En Anne Soldaat is echt een artiest waar ik allemaal luister vanaf mijn yeah. dertiende. Een beetje Daryl Anne luister ik al heel lang en al die solo van Anne, weet je, dat uh, ik kan ik echt dromen. Ja. Dus dat die volgens vervolgens op mijn nummer speelt, dat is wel echt uh, ja, heel bijzonder voor mij. Ja. Uh, de, de vorige single die je uit uh, hebt uh, gebracht was uh, Sunset Blues. Ja.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 Uh, ik weet niet of mensen, de luisteraars, dit gevoel kennen, maar dat je zeg maar, soms het gevoel hebt dat je niet in de juiste tijd bent geboren. Mm. Soms denk ik van, ah, ik had eigenlijk een, een, een koning moeten zijn in de middeleeuwen, ja, een gigantisch kasteel, mm. of ik had eigenlijk een, een, een indiaan moeten zijn, een verzamelaar, weet je.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 Ja, nou, ik, het is niet alleen dat, maar ik weet dat, dat er ook een zandkunstenaar in de vorm van Maxim Gazendam. Die heeft ooit nog eens hier, hier een zandsculptuur. met ongeveer dezelfde lading uh, gebouwd hier. O oh ja? Ja, ja dus, oh, cool. is, dus het is wel heel erg herkenbaar. Uh, zullen we hem dan maar laten horen, Paul? Ja, te gek. Dank je, ja. En super bedankt dat je de, ja, de primeur wilt. Nou, ja, graag gedaan uh, bij deze. Hier is uh, Paul Bond, mensen met Same Song and Different Groove.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 Your love was not meant for me, then maybe. Oh.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 Drie zelfs. En dan uh, is hij uh, te horen. Tot aan het nieuws van... 8 uh, uur gaan we deze draaien van Mammy's The Tree. Ook van dat King Forward recordlabel wat morgen het tienjarig bestaan viert. The New Song.